Welkom bij een nieuwe aflevering in de Family Service-serie Eindtijd en Profetie. Jan van Banneveld, hartelijk welkom. Eerst de Jood en dan de Griek. Ja. Belangrijk thema in de Bijbel. Dat zegt Paulus, ja. Ja. Kijk, het is ook een oud thema natuurlijk al. Want als Mozes naar Farao gestuurd wordt in Exodus 5, dan zegt de Heer. zeg tegen Farao, Mozes, Israël... Is mijn eerstgeboren zoon. En dus Israël wordt hier eigenlijk in de wereld geïntroduceerd door God zelf als zijn eerstgeboren zoon. Zijn ja. oudste zoon. De ene geboren zoon is de Heer Jezus natuurlijk, dat is uniek. Ja. Maar Israël is onder de volken Gods eerstgeboren zoon. Een beetje eigenlijk... lastig uit elkaar te houden voor mensen die daar helemaal geen Bijbelse kennis hebben. Eerstgeboren zoon, enige geboren zoon, wat is het verschil? Nou, het eerstgeboren is natuurlijk uh, onder vele volkeren. Mm -hmm. En de enige geboren zoon van God is de enige die ook de goddelijke natuur meegeërfd heeft. Mm. En die toen zijn godheid afgelegd heeft, staat er in de Filippense brief, en aan de mensen gelijk geworden is. En toen hij terugging naar de hemel, heeft hij zijn hemelse heerlijkheid, zijn hemelse glorie weer opgenomen. Ja, we hebben de afgelopen aflevering gehad over de koning der koningen. He, hij is de koning der koningen. Hij staat boven alles. Ja. Maar Israël is eigenlijk, als al die zonen voor God verschijnen, loopt Israël voorop. En dat zegt ook de profeet Hosea. Nou, nog even, even daarop, want je zegt als al die zonen voor God verschijnen, over welke andere zonen hebben we het dan? Nou, daar heb je Ismaël. Ja. En dat zijn de Arabieren natuurlijk, en dan heb je de Chinezen, en al die volken, die okay. verschijnen op een gegeven moment voor God. Ja. En dat uh, is Israël, de allereerste onder. Hm. De eerstgeboren zoon, de oudste zoon in een gezin, die heeft het nooit zo leuk. Want ja. dan proberen de vaders en de moeders altijd hun uh, uh, opvoedkundige kwaliteiten op de jongen uit. En de jongens, die hebben het wat makkelijker, want die weten dan, zegt pa, als ik het zo doe, wist ik het toch. <laughs> dat heeft hij dan geleerd. En, en de eerstgeboren zoon, die kreeg altijd op zijn kop, jij bent half, jij moet het weten. Jij moet een voorbeeld geven. Nee, maar... Ja, dat is, en zo is het met Israël eigenlijk ook. Ja, jij moet een voorbeeld geven. Ja, ja. Nou goed. En, uh, en Hosea zegt, de profeet Hosea zegt, uh, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Hmm. En daarom zegt Paulus in, wat we de vorige keer gelezen hebben, in Romeinen 9 vers 4... Eh, voor hun is het al die dingen, maar ook het zoonschap is voor Israël. Mm. En dat is heel erg belangrijk dat we dat in deze uitzending even vasthouden. Eerst de Jood, mm -hmm. en dat baseert Paulus op al die teksten over het zoonschap van Israël. Ja. En dan gaan we even kijken. Ja, want de, we, hebben, we hebben vastgesteld dat er dus uh, heel veel uh, nadigheid over zo'n eerste zoon uh, komt. Over de, de, het knechtje van de, van de meester hebben we het gehad. in een van de eerste afleveringen. Ja. van deze serie. Dat is heel veel nadigheid. Maar heeft, heeft zo'n eerste zoon ook zegen? Tuurlijk. Die krijgt het eerstgeboorterecht natuurlijk. Die krijgt het eerst geboorterecht natuurlijk. Ja. En daar heeft Jacob handig gebruik van gemaakt natuurlijk. tegenover Esau. Ja. En dat eerst geboorterecht, dat wordt natuurlijk ook door de moslims enorm uh, ont ontkend en ja. bevochten, omdat ze zeggen Ismaël is uh, God's, Abrahams eerstgeboren zoon. Ja, en, en, en natuurlijk gezien is dat natuurlijk ook zo. Ja. ja, maar God beslist, dat is het probleem. Ja, dat is het punt, hè. Je ziet Ismaël, je ziet uh, Isaac. Ja, ja, ja, ja. Je ziet um, Jacob en Ezou, ja. want dat is ook net andersom gedraaid. Ja, ja. Heeft dat te maken, trouwens, Het schiet me opeens er binnen, met dat altijd eerst het natuurlijke in de Bijbel gezien wordt en dan het geestelijke? Nou, dat zegt Paulus, dat zegt niet alleen jij. Maar Paulus zegt het natuurlijke komt eerst en daarna het geestelijke. Ja, precies. Nou, dat zien we met Israël ook, eerst krijg je een natuurlijke verlossing, ja. de terugkeer van het volk en het herstel van het land. Aha. En daarna komt de geestelijke ja, verlossing. Dus dat is ook een wetmatigheid eigenlijk. Dat is eigenlijk ook een soort met wetmatigheid, ja. Ja, ja. Dus daarom, uh, dat zou je dan ook kunnen vergelijken met Ismaël en, en Isaac. Nou, Ismaël beeldt. Van... Daar zit ook de uitverkiezing van God tussen. Ja. En uh, als je daarnaar schikt, als volken, ook als kerk. Ja, dat zullen we nog zien. Mm -hmm. Maar de kerk uit de heiden is Gods geadopteerde zoon. Ja. Echt geadopteerd. Het staat ook letterlijk in de Bijbel, ik zal het je nog laten zien. Je... Want het is de laatste uitzending van deze serie, dat uh, het komt nog. Precies. Nee. Maar uh, dat staat in Romeinen, okay. die, die uh, eerste Jood. Ja. Laten we even kijken naar Romeinen, 1 vers 16. Paulus, een bekende tekst hoor. Want ik schaam mij niet voor het evangelie. Want er is een kracht van God tot behoud voor iedereen die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Ja. Paulus die, die, die heeft zich enorm uitgesloofd om, om de heidenen mede een plaats te geven in, in Gods familie. Ja. Dat gelijke rechten enzovoort. En dat is hem toch, ik zou bijna zeggen, ik denk dat als hij dat nu zou zien wat er allemaal gebeurt, dat Paulus er een beetje spijt van zou hebben. Hmm. Ja, het, uh, die, zoals de joden dat zeggen, de, de, de christenen hebben het kruis omgedraaid en er een zwaard van gemaakt. Ja. En uh, ja, nou, dat zal ik uh, later over vertellen, het verhaal van de koekoek. Mm -hmm. Nou ja, ik kan het nu ook wel vertellen. Uh, ze, hebben, uh, ze zijn net een koekoeksjong. Een koekoek is een uitermate onsympathiek beest. Want de koekoek die legt zijn eitjes in het nest van een, een zangvogeltje hm. en die eitjes die komen iets eerder, die, die zangvogeltjes dus zien het onderscheid niet, ja. dus die eitjes van de koekoek die komen het eerst uit. Die koekoek die werkt al die eitjes en zelfs uh, al uitgekomen zangvogeltjes het nest uit. Zo. En uh, zo is de kerk ook geweest, door hm. de eeuwen heen. Ja. Wij zijn gelegd in het nest van Israël ja. en we hebben Israël daaruit gewerkt. Ja. Hm. Maar gelukkig vloog daar onder dat nest een enorme arend, <laughs> een sterke arend. Ja, precies, en die, en die heeft dat vogeltje opgevangen, dat, dat, kleine, uh, dat kleine musje of dat zwaluwtje of ja. wat dan ook. En die heeft het keurig netjes teruggelegd in het nest. En die heeft gezegd, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Mm. Nee, zo, zo, zo werkt dat. En hier, het gaat nee. om drie dingen. Waar die eerste jood tot uiting komt. Paulus die maakt daar drie dingen van. Eerst wat het evangelie betreft. Daar gaan we straks nog wel verder uh, mm -hmm. over. Het tweede en het derde. vinden in Romeinen 2, vers 9. Romeinen 2, vers 9. Dan moet ik even. Romeinen 2, vers 9. En dan zegt Paulus: Verdrukking en benauwdheid. Zal komen over ieder mens die het kwade bewerkt. Eerst de Jood en ook de Griek. Dus ook als een Jood het kwade bewerkt. Krijgt nou, er zijn zoveel Joden geweest die het kwade bewerken. Nee, nee, Denk aan al die goddeloze koningen. Ja, ja. En, uh, maar het is dus niet zo dat elke Jood dan ook maar het goede doet. Nee, dat staat nergens ook in de Bijbel. Nee, nee. nee Komt nee, later maar, pas natuurlijk. Maar, ja, ja. Maar, maar, maar dus als je het kwade bewerkt, maakt niet uit of je Jood of Griek bent. Dan, dan eh... komt er het oordeel over, staat er ja. hier. Ja. Benauwdheid en verdrukking. En dan de tweede, het derde is dus nu, maar heerlijkheid, eer en vrede over iedereen die het goede bewerkt. Eerst de Jood en ook de Griek. Ja. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Nee. Dan zouden we die drie elementen maar even uitwerken. Mm -hmm. Dan eh, eerst de Jood. Het evangelie is een kracht van God, eerst voor de Jood. Dat zegt de heer Jezus eigenlijk zelf ook tegen een Samaritaanse vrouwtje. Ja. Uh, het heil is uit de Joden. Ja. En de kerk heeft dat geleerd, het haal, het haal is uit de Joden en niet bij ons. Ja, knap hè. Omdat... Maar het heil is uit de Joden en is nog steeds uit de Joden. Mm. En uh, dat zien we straks bij de Messiaanse Joden. En Petrus, dat is heel op, uh, frappant, in een van zijn redenvoeringen uh, na de opstanding. Was Petrus was de grote baas daar in de gemeente. Ja, precies. Maar, uh, maar Jacobus die is later toch een nog grotere baas geworden. Dat was de broer naar het vlees van de Heer Jezus. Ja. Nou, Petrus, die zegt in Handelingen 3, in de plaats: uh, De Heer heeft in de eerste plaats voor u zijn zoon opgewekt. Zeg tegen de Joden, in voor de eerste Joden. plaats, ja. voor de Joden, voor u. En uh, de eerste gemeente was in Jeruzalem. Ja. En dat komt weer terug. Dat is er natuurlijk niet. De gemeente is er al. Uh, heel groot, maar ze hebben er nog geen 144.000, nee, uh, dat moet in de 25.000. Ja, dat moet ja. allemaal nog gebeuren. Ja, precies. Um, nou, en dan krijgen we ook wat nog meer. Paulus ging altijd het eerst naar de synagogen. Hm. Want het was eerst de Jood en ook de Griek. Ja. Heel consequente lijn is dat. En dan krijgen we uh, nog meer, in handelingen 15: daar lezen we uh, die, laat ik zeggen, die eerste gemeentevergadering. Of de heidenen ook besneden moesten worden oh ja. en zo. Ja, precies. En uh, daar vonden ze het. Nou ja, dat Barnabas en Paulus waren tegen. En die Fariseërs en, en de priesters die zeiden besnijden, dat heidense zootje. Want uh, geen onbesnedenen zal in het huis des heren komen. Nou, dat, dat is nogal wat. Zat ja. de Bijbelse grond hieruit. Ja. Maar ja, Paulus, die dacht, laten we dat maar niet doen. En, uh, nou ja, dus ze hebben besloten, het hoeft niet. Ze krijgen alleen de Noachitische geboden, wordt dat, wordt dat genoemd. En uh, nou ja, toen. Het laatste wat Jacobus zegt als hij die conclusie trekt, het laatste wat hij zegt, overigens als ze wat van Mozes willen weten, als ze de Torah willen leren, in elke plaats zijn de synagogen. Ja, hij moedigt die heidenen dus benen aan. In elk geval, hij keurt het niet af, hij zegt niet dat ze geloof heeft afgedaan, zoals dat altijd, hij mm -hmm. zegt, dan kunnen ze gewoon lekker naar de synagoge gaan en kunnen ze een boel leren van de rabbijnen. Ja. Als ze maar vaststand houden aan één geloofsbelijdenis, Yeshua HaMessiah. Jezus de Messias. Hij is Heer. En Hij is Heer. Dat moeten ze vastblijven. Nou, dat is het heiligste uit de Joden. En het is nog steeds een evangelie. dat geworteld is in het Joodse geloof. Ja. Dat, is dat, dat, dat blijft ja. nu helemaal zo uit het, ja. het Nieuwe Testament. Allemaal Joden, ja. de apostel Joden. De evangeliepredikers Joden. Samen gingen ze naar de synagoog. In het begin was de kerk een gewone, eenvoudige, joodse secte. Een joodse gemeente? Een joodse gemeente, ja. Sekte, klinkt zo. Oké, dan maken het nog mooier maak het. Maar maak het niet <laughs> te mooi, want anders loopt het verkeerd af. <laughs> Precies. Ja, ze hebben zichzelf veel te veel mooi gemaakt, die bischoppen. Die, die, die, die, die, die, die nou, dan gaan we kijken naar het tweede element. Eerste jood, Romeinen 2, vers 9. Verdrukking. En benauwdheid voor hen die het kwade bewerken. Hmm. Eerst de Jood en ook de Griek. Gaan we even kijken hoe dat in Jeremia staat? Mm -hmm. Daar gaat het over de drinkbeker van Gods toorn. Ja. En dan lezen we, uh, vers, het is vers 15: ja. Neem, Zegt de Heer tegen Jeremia: Neem deze binker, deze beker, met de wijn van de gramschap, van de boosheid, uit mijn hand. Het is net alsof de toon, de zonde van een volk, worden in een beker gegoten. Ja. En dan op een gegeven moment, als die bijna overloopt, dan wordt die uitgegoten en dan komen de, de oordelen over het land. Uh, en geeft die te drinken aan alle volken tot welke ik u zend, zodat zij drinken en waggelen en dol worden ten gevolge van het zwaard dat ik onder hen zend. Ja. En dat was in die tijd... Was dat het zwaard van Nebukadnezar? Ja, dat de hele toenmalige orde, uh, wereld aan het, uh, uh, aan het veroveren was. En die oordelen die kwamen ook over Israël. Dat ja. zwaard van Nebukadnezar. En dan gaat hij dat doen en dan noemt hij verder in dat hoofdstuk al die landen. En dan staat er, Zo zegt de Heer der heerscharen, drinken zult gij. In vers uh, 29. Want zie. In de stad waarover mijn naam is uitgeroepen, dat is Jeruzalem dus, in de stad waarover mijn naam is uitgeroepen, begin ik rampen te brengen. Zouden jullie dan vrij uitgaan? Gij zult zeker niet vrij uitgaan, want het zwaard roep ik op tegen alle bewoners der aarde. Laat het woord van de der Heer, der Heerschade. Ja, dus dus wat, hier is ook weer eerst de Jood en dan de Heer Wat Israël overkomt, dat gaat alle bewoners van de aarde overkomen. Ja. En dat zien wij nu ook, dat gaan we ook zien om te gebeuren. Ja. Dat hebben we helaas in Syrië gezien, dat zien we in Irak. En dat hebben we in veel andere landen, daar in die regio zien we dat gebeuren. Ja, maar het breidt zich ook uit naar onze regio's ja. op een gegeven moment. Ja. Ja, rellen en alles wat door die migrantencrisis veroorzaakt wordt, dat houdt allemaal samen, omdat wij uh, God terzijde gezet hebben. Ja. En we hebben tegen God gezegd in de grond, het, we willen je niet. We hebben tegen onze erfenis, de jood-christelijke cultuur, die ons zoveel zegen en zoveel welvaart heeft gebracht, hebben we gezegd, uh, vaarwel, je zoekt het maar uit. Ja. En we hebben onze eigen, onze eigen ideeën en cultuur. En, nou ja, en, en, en, en dat is ook weer dag tegen God. We hebben Israël verraden. Dat is helemaal ook een verraad aan de God van Israël. Ja, terwijl je eigenlijk zou kunnen zeggen, bijvoorbeeld voor Nederland geldt dat uh, het feit dat wij... Euh, zeg maar de Joden geholpen hebben, de traditie die wij hebben met het Joodse volk, dat we daar eigenlijk nog steeds op die zegen een klein beetje rusten. Ja, daar worden ook vraagtekens bij gezet. Want we hebben ook in het eind van de dertiger jaren de Joden aan de grenzen teruggestuurd, zodat ze veroordeeld werden mm. tot de vernietigingskampen. Ja, maar in de 17e eeuw, gaan we even oh ja. bijvoorbeeld. Ja, dat was ja. heel mooi. Daar, daar hebben we toch een hele ja. geschiedenis. Ja. Waar ja. Amsterdam is er natuurlijk een voorbeeld de, van. Dat... De, de, de, er gebeurt altijd iets, als het nog goed gaat, dat, dat toorn uitstelt. Ja. Ja, Kijk, in Duitsland daar was God ook zeer vertoond vanwege de holocaust. Ja, tuurlijk. Enorm vertoond was het. Ja. En dan vragen de mensen zich vaak af, hoe komt het nou dat Duitsland zo'n witschafswunder... ...dat Duitsland een van de rijkste landen van de wereld is geworden. Ja. Hoe komt dat? Ze zijn naar Israël gegaan en hebben daar vergeving gevraagd. Mm -hmm. Zelfs Oost-Duitsland, toen het nog communistisch was, zijn naar de Knesset geweest... ...en hebben daar vergeving ja. gevraagd voor wat er in hun land gebeurde. Ja. En ze hebben ontzettend veel Duitse Marken hebben ze gestoken in de wie goed mag doen. Ja, oké. Okay. Maar de andere kant van de medaille is, er zijn zoveel joden eh, daar in de gaskamers omgekomen. En hoeveel moslims krijgen ze daar nu voor terug? Dat is... Jij je loopt voor op mijn betoog, wat zijn we zijn, met toch, een, we zijn met <laughs> toch een eenheid. Ja. Dat is allemaal goed gegaan. En daar heeft Duitsland enorme geestelijke en eh, vooral lichamelijke, fysieke, vruchten van gevoeld. Maar wat gaat er nu gebeuren? Nu eh, is Duitsland ook weer eh, bezig met de Europese Unie, anti israël ja. En nu is Duitsland ook steeds meer voor eh, de, de moslims en dergelijke. Ja. Maar en, is het toch niet een beetje, wat je zaait, zul je oogsten? Ook al zit daar misschien 70 jaar tussen. Uh, in 70 jaar hebben ze doodgezaaid. En nu ontvangen ze, de dood van veel joden is daar gezaaid. En nu ontvangen ze allemaal moslims daar. En misschien ja. wel hetzelfde en, aantal wat ze ooit... En dat is het begin van wat Paulus hier zegt, eerste jood, maar ook de Griek. Ja. Israël last van de moslims. Dat hebben ze altijd gehad al dan. En, en nu krijgen wij dat op ons zak. Ja, dat is het begin van het orde. En dat gaat uitlopen, als er geen bekering is, gaat uitlopen op rellen... En weet ik wel, veel wat voor narigheid en een ja. voortgaande islamisering van de samenleving. Dus als we willen weten wat de toekomst ons brengt, dan hoeven we alleen maar naar Jeruzalem te kijken. Hoeven alleen maar te kijken naar Israël, ja. wat daar gebeurt, zal ons ook overkomen. Ja, daar, daar, daar krijg je een, laat ik zeggen, een, een, een voorprogramma voor wat er verder over de, de wereld gebeurt. Mm -hmm. dat is, uh, dus als, dat... de, als er daar mensen met een mes gestoken worden, moeten wij uitkijken dat er straks weer hier gebeurt. Ja. Dat zeker. Maar de, de, uh, God die kijkt vaak terug, een heel eind terug in het verleden, hoor. Ja, dat is duidelijk. Dat, uh, dat God vergeet niks. Nee. En voor God is duizend jaar één dag. En, en, en een zegen. Uh, uh, God is vriendelijk geweest tegen Egypte en is nog steeds vriendelijk tegen Egypte. Omdat ze gastvrij geweest zijn voor de Joden in het begin, van uh -huh. Israël. En omdat ze de heer Jezus gastvrij hebben ontvangen. Ja. En dat, dat, dat, dat werkt altijd terug. Ja. Dat zien we straks als we het verhaal over Jethro gaan bespreken. Het werkt door de geslachten heen. Precies. Het is ja. ongelooflijk hoe God daarin handelt. Nou, dus we krijgen dus die... Uh, de, deze beker van Gods toorn, die, die gaat maar door. En eerst Jeruzalem en Juda en dan de volken. Drinken zullen jullie. Daar was ik gebleven. In Jeruzalem ben ik begonnen met rampen en nu roep ik het zwaard uit tegen alle bewoners van de aarde. Precies. Ja, ja alle bewoners. Dus dat dat hiermee wordt deze profetie ook uitgestrekt naar de hele wereld. In ons land. En de hele wereld is bezig tegen Israël. We moeten ja. nog even verder de positieve voorbeelden moeten we ook nog even aanpakken. Zeker, want de tijd uh, schiet al aardig op, Jan. Ja, nou, dan gaan we dan. Het, het grote voordeel is uh, positief... Eerst de Jood, en ook de Griek, voor het goede bewerken. Eerst de Jood, gered, de verlosser zal uit Sion komen. Eerst komt de verlosser voor Sion. Ja. Dat is in Je, Je, Jezaja 59, vers 20. Mm -hmm. En dan gaan we naar Psalm 87, 67. Ook weer zo'n voordeel, zo'n voorbeeld, zo'n prachtig voorbeeld is in Psalm 67. God zei ons genadig, in vers 2, en zegen ons... Hij doet zijn aanschijn bij ons lichten. En waarom? Nee, dat is genade van God, zegen van God, aanschijn, lichten bij God. Opdat men op aarde uw weg kennen en onder alle volken uw heil. Eerst licht over Israël, genade over Israël. En dan het heil van de Heer en de weg van de Heer over de volken. Er staat in het Hebreeuws, onder alle volken Jeshuatim. Yeshuaton. Ja. Yeshua-ton staat er. Yeshua is Jezus. En Yeshua-ton is uw, de is, uh, uw heil. De heil is Yeshua. Hmm. Dus met, al, daar komt er ook een enorme golf van zegen en van de evangelie. En heil vanuit het evangelie over de volken. Ja. Dat dus is God Isra gaat zegenen. En dan gaan we verder. De, vers 7. De aarde gaf haar gewas. God onze God zegent ons. God zegent ons op dat... Alle einden der aarde hem vrezen. Eerst de Jood, zegen over de Jood. En dan gaan alle einden der aarde hem vrezen. Nou, wat is de grootste zegen die een mens kan hebben als je de Heere vreest. Ja. Dat is ontzettend mooi. En dan zien we nog een, een heel interessante en belangrijke tekst. is uh, uh, Handelingen 15, vers 17. En dan krijg ik ook nog Psalm 102. Eerst nou, Handelingen 15 dan nou maar. Handelingen 15. Oh, gaat het hard. Handelingen 15, ik heb hem. Uh, ik zal de vervallen hut van David weer oprichten. Ja. En wat daarvan is ingestort, zal ik weer opbouwen. En ik zal haar weer oprichten. Dat is, is tekst uit Amos. Herstel van uh, Amos. Laatste tekst uit Amos. Ja, dat is nu gaande. Dat is nu gaande. Ja. En waarom doet de Heer dat? Opdat het overige deel van de mensen de Heer gaat zoeken. Ja. herstel van Israël, zelfs het natuurlijke herstel, gaat ook uit naar de heidenen. Hm. En vandaar dat we wat we nu zien, dat in China komen er honderdduizenden mensen tot de Heer. Ja. Ja. Zo'n geweldige ja. opwekking is daar gaande. Ik denk dat we af moeten sluiten met jouw psalm. Die je nog had. Psalm 102. Ja. Oké. Okay. Psalm 102. Uh, vers 14. Gij zult opstaan... u over Sion erbarmen... want het is de tijd... haar genadig te zijn... want een bepaalde tijd is gekomen. Wanneer is de tijd? Hoe kunnen we weten welke tijd het is... dat God zich over Sion erbarmt? En wat mm -hmm. zal er dan gebeuren? Want uw knechten... ...hebben behagen in haar stenen, ze hebben deernis met haar puin. Het was een Israël reis. en toen gingen met de bus een, een kaal heuveltje op. Mm -hmm. En dan stapten we allemaal uit, we werden in een tent binnen geschouwd en dan moesten we aan het werk. Ja. En dan werden we dus, want die moslims die zijn een moskee aan het bouwen onder uh, de tempel. Mm -hmm. En uh, al het puin hadden ze in, in, in het dal van, weet ik veel, in het Kidron gegooid. Mm -hmm. En in dat puin zitten heel veel stenen, oude stenen van, dan uit de tijd van, van David mm -hmm. en van Salomo. En, en allerlei artefacten en dergelijke. Prachtig mooi. En dat moesten we gaan uitzoeken. Ze hebben behagen in haar stenen. Ze zoeken naar... En wat gaat dan gebeuren? Dan is er bepaalde tijd gekomen. Mm. Zo'n klein signaal geeft God altijd. Ja. Dat, dat maakte erg veel indruk op mij. En als dat gebeurt... Dan zullen de volken de naam van de heren vrezen. En alle koningen der aarde uw heerlijkheid. Wanneer, vers 17. Wanneer de heren Sion heeft gebouwd. En verschenen is in zijn heerlijkheid. Dus als Israël tot heerlijkheid gekomen is. Dan zullen de volken de naam des Heeren gaan vrezen. En de volken hun heerlijke, Gods heerlijkheid zien. En dan komt er voor u nog wat. Zich gewend heeft tot het gebed van de uh, berooide en hun gebed niet heeft veracht. En dit wordt opgeschreven voor een volgend geslacht. Ja, dat is voor dat is, ons. Dat is voor ons. En ja. ons gebed gaat naar de Heer. Heer, herstel uw volk, zegen uw volk. Heer, bescherm uw volk tegen al die aanvallen van, van de boze kant. En geef dat ze geen verkeerde stappen nemen, maar alleen gestappen in het licht van uw Torah. Amen. Dankjewel Jan, Daar dus sluiten we mee af. Goed. Graag tot de volgende aflevering. Geweldig om te horen hoe God precies te werk gaat. Dat Hij zegt eerst de Jood en dan de Griek, eerst Israël en dan de heidenen, dan de volkeren. En het zal gebeuren, precies zoals Hij heeft gezegd. Dus Laten we opletten en kijken naar Israël, kijken naar het Joodse volk. kijken wat God daar doet, dan kunnen we ook weten wat we hier kunnen verwachten. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot een volgende aflevering van onze serie Eindtijd en Profeetie. bij Family 7. De kinderen gods, wij die in de naam van de Heer Jezus vrij toegang hebben tot de troon, wij pleiten voor het volk Israël. Heer, denk aan uw toren in ontferming. Heer, bescherm uw volk toch. Heer, verlos uw volk toch. En als we onze taak doen als, als gemeente van de Heer, en de Heer blijven aanroepen, want de Heer gebruikt altijd mensen.